Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Minister Verhagen heeft de ambassadeur van Marokko op het matje geroepen. Hij is boos over de uitzetting van zeven Nederlanders door Marokko. Het gaat om hulpverleners van een christelijke organisatie die er werkte in een weeshuis... De autoriteiten in Rabat beschuldigen de Nederlanders van zendingswerk. Ze zouden de kinderen willen bekeren tot het christendom. Zendingswerk is in Marokko verboden. Verhagen vindt dat Marokko de hulpverleners de gelegenheid had moeten geven... hun kant van de zaak voor een rechter uiteen te zetten. Het gaat volgens de minister niet om een paar Nederlanders die bijbels uitdeelden... maar om mensen die in Marokko al tien jaar kinderen hebben opgevangen. In een bedrijf in het Zuid-Hollandse Pooldijk is 500 kilo cocaïne ontdekt in een lading ananassen... Bij het uitladen van de containers zagen medewerkers een kleurverschil. Toen ze ontdekten dat sommige ananassen van plastic waren, waarschuwden ze de politie. Die telde uiteindelijk 600 exemplaren met de cocaïne met een straatwaarde van 25 miljoen euro. De herkomst van de drugs is nog niet bekend. De politie is op zoek naar mensen die achter het transport zitten. In Amsterdam is het boekenbal begonnen. Nederlandse schrijvers en andere mensen uit de literaire wereld zijn bijeen in de stad Schouwburg. Het is de 59e keer dat het bal, dat alleen toegankelijk is voor genodigden, wordt gehouden. De Boekenweek viert dit jaar zijn 75e jubileum. Het thema is jong zijn. Vanwege het jubileum verschijnt er een boek met brieven van schrijvers aan zichzelf toen ze jong waren. Die uitgave heet Titaantjes waren we. Het Boekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Joost Zwageman. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht meest helder. Minimum temperatuur tussen 0 en min 7. Morgen opnieuw zonnig en droog en rond de 5 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Ja, luisteraars. En zo zitten we met uh, Neil Hefty's uh, Lil's Darling... gespeeld door het Grote Orkest van uh, Count Basie... weer in het tweede uur ZFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen. Eigenlijk de eerste mooie zondagmorgen in de afgelopen twee maanden. Vanmorgen wordt het programma samengesteld door Hans Rijmers en Hans Sandbergen. Hans, uh, wat gaan we het tweede uur... waar gaan we het over hebben? Natuurlijk over jazz, maar... Nou, ook natuurlijk even over het concert vanmiddag in de krocht. Uiteraard. Waar ik, waar ik mij buitengewoon om verheug. Wie, want het uh, is een wie... eenmalig eenmalige optreden in, in Nederland van uh, Dmitri ja. Bayevski, En dat is heel uniek. Een uh, tenorsaxofonist. saxofonist? Nee, alt saxofonist. Alt saxofonist. Ja. Nou, perfect zeg ik. Ja. Goed, dan gaan we het straks over hebben. Ja, luisteraars. En uh, ik had het in het eerste uur er al over. Dus dat, uh, dat twee instrumenten, trouwens het instrument wat ik nu ga noemen... Daar is Hans Rijmers ook nog liefhebber van. Het eerste instrument was natuurlijk... Wat, we, wat ik heb laten horen was natuurlijk de vibrafang. En het tweede is natuurlijk um, de trombone. En uh, twee, nee, vier weken, drie weken geleden... vier ja, weken geleden vier weken was uh, Ilja Rijngoud. Was uh, te gast in de krocht. En uh, ja, genieten van deze virtuos op de trombone. Trouwens, in Nederland zijn er uh, diverse hele goede... goede Trombonisten. En uh, onder andere Bart van Lier hebben we ook wel eens in de, in de, in de krocht gehad. Ja. Kleine man met een grote trombone, maar klopt, fantastisch. Ilja uh, die had een, een c c cd bij zich en uh, ja, ik kon toch niet nalaten om te kopen. En ik heb een prachtig stuk uitgekozen. Dat heet Joan Nurse Glue. Luistert u naar acht trombones? Ja. Alone Een uh, compositie van Ilja Rijngoud. Die ook de trombonepartij natuurlijk voor zijn rekening uh, nam. Hij werd begeleid door Martijn van Ittersen. Gitaar, Marius Beets, Bas en Marcel Seriersse Drums. Bekende voor ons uh, Hans? Zeer bekend. Ja. Marcel Seriersse gespeeld op het festival. Marcel Seriersse. Ja. Ja. Marius oh. Beets, ook een bekend, ja. uh, bekend bassist. Ja. Uh, trouwens, uh, zijn broer die speelt ook. Die mag ook graag de, de drums beroeren. Goed. En uh, ja, Hans, wat heb jij neergelegd? Ik, uh, uh, het volgende verzoek wat ik uh, gisteren heb meegekregen... van uh, onze, onze uh, vrienden uit Oosten van het Land. En die hebben gevraagd om een uh, Herbie Man. En nou vond ik dat wel goed eigenlijk. Want de volgende maand hebben wij in de Krochten Bart Plateau. Dat is een Belgische dwarsfluitist. Fantastisch. En uh, die hebben we niet zo nee. veel. Dat de laatste het... keer dat, dat wij uh, een fluitiste hadden. Elu Ryerson. Ja, nee. fantastisch. Ik ja. heb twee cd's van haar. Ja. Uh, en, en het is, echt ja, is een, heel goed. Uh, van Nederlandse afkomst. Amerikaanse van Nederlandse ja. afkomst. 16 zoveel. Manhattan had haar uh, voor, voor, voor grootouders. Die hadden daar een boerderij. Kijk. Vertelden ze toen, dat vergeet ik niet. Ja. Ja. ja, goed. Maar uh, dus het verzoek was Hubby uh, Man. Nou, dat sluit dan aardig aan wat we dan uh, uh, volgende maand doen. En uh, ja, dit is wel een, een bekend nummer, we dat ook allemaal. Pick up the pieces. Twins, van het trio van Johan Clement. En het is een aardig opstapje naar uh, wat we vanmiddag in de krocht gaan doen. Maar hier dan met uh, de bekende bezetting uh, uh, Johan, uiteraard piano, Erik Timmermans Bas, Frits Londersbergen drums en Jeroen de Rijk. Percussion. Percussion. Maar ik weet niet of we dat op dit nummer hebben gehoord. Nee. Kan me niet herinneren. Nee, nee, Oké, okay, nee, nee. dan was dit de opname met Johan Clement, piano, Erik Timmermans Bas en Frits Londersbergen drums. Dan nou. doen we het goed. En dan vanmiddag. 7 uh, maart is het vandaag. Uh, is dat zo? Ja, vandaag okay. is het zondag 7 maart. Ah oh ja, natuurlijk, ja. De, uh, Dimitri Bajewski, vanmiddag. In de krocht. Half drie. Uh, uh, vanaf uh, twee uur, kwart voor twee, twee uur. Uh, van harte welkom. Ja, het is toch een, een hele bijzondere altsaxofonist. waar komt hij vandaan? Uh, geboren in Sint-Petersburg. Uh -huh. In 1976. Uh, datum en tijd weet ik niet. Dat is jammer. Ja, uh, ja, ja, nee. Nou ja, oké, je kan niet alles hebben. Nee. Maar uh, daar uh, gestudeerd, cum uh, uh, geslaagd, vervolgens naar uh, New York gegaan, daar gestudeerd en met, uh, met alle grote jazzmijneren daar uh, opgetreden, uh, heeft een, uh, een programma qua spelen in uh, Amerika en Europa, dat gaat een normaal mens niet volhouden. En als ik aan een foto van hem zie. en hij is 34. en je hebt dat allemaal gereisd. en ik zie geen wallen onder zijn ogen. dan doe je het goed. Dan vind, leef je goed. Ik vind het knap. Ja. Maar we gaan dat na het concert zien. of dat allemaal zo gezond is. <kacht> ik, kom, uh, ik kom wat later. Maar, uh, want ik moet ja. vanmiddag moet ik in het Justus Museum weer achter de présence schrijven. Ja. Maar goed. Ook belangrijk. Uh, ook belangrijk. moet ook gewoon door. Maar draaien, het, het probleem wat we natuurlijk hebben. we hebben, uh, althans we. Ik heb geen muziek van hem. En dat is buitengewoon vervelend. Maar... Uh, CD's besteld in, uh, in Amerika... en uh, in Nederland... En, uh, en waar dan ook. Maar... het is gewoon niet op tijd binnengekomen. En dat is heel vervelend. Ik hoop dat hij uh, zelf wat meeneemt. Maar de meeste jazzmuzikanten zeggen dat ze meenemen... maar vergeten het vervolgens. Dus ik, ik, ik ga ervan uit dat... Uh, dat het allemaal gebeurt. Maar... het uh, het is, wel, het is wel heel bijzonder. En uh, ik hoop dat, uh, dat iedereen komt. Ondanks het mooie weer. Wat is, is de bezetting Hans vandaag? Nou, uh, Frits is er niet. Die, uh, die, heeft andere, die heeft wat anders te doen. Dus we hebben Johan Clement, Erik Timmermans en uh, Joost van Schaik. Die komt in de plaats van Frits Londersbergen. En die is eerder geweest. En ja, het slagwerk. Geen probleem. Goed, nou ja, dat wordt vanmiddag om uh, twee uur zalen lopen. Half ja. drie uh, zijn we er dan. We uh, ja. beginnen het concert tot een ja. uur of vijf natuurlijk. Ja. Goed, nou ja, het is een alt-saxofonist. Ja. En uh, toepasselijk heb ik een uh, alt-saxofonist meegenomen uit mijn uh, oude stapel. Zoals ik al mm. zei, twintig jaar ACFM Jazz. En het is natuurlijk Paul Desmond. We hadden slechter kunnen bedenken. We hadden slechter kunnen denken. Ja. En ik zei in het eerste uur hebben ze Brex Groove gedraaid van, ja. de, van Milt Jackson. Ja. Ik heb een nieuwe versie uh, heb ik, uh, uitgezocht. En dat heet de Backs New Groove. Uh, ook natuurlijk een compositie van uh, Milt uh, Jackson. Met het modern jazz Quartet. Luister nu naar Paul Dismond. <applaus> Apra Jobim. Gezongen door Jane Dubok. En zij werd begeleid door Jerry Mulliken op de piano. Leo Traversa op de bas. En Peter Grant op de drums. En Alberto Goldberg op percussion. Heel wat anders. Mooie muziek. Uit de CD. Jazz yes, Brazil Paraiso. Jerry Mulliken with Jane Dubok. Mooi. Is maar één CD van gemaakt, daarna nooit meer. Nee, het maar het is e leuk om hem te hebben. Het is net zoiets als Napels zien en sterven. Precies, zoiets, ja. Maar dan anders. <laughs> dan anders, ja. Goed, Hans. Uh, Duke Ellington. Uh, uh, natuurlijk een formidabele, formidabele big band. Uh, wat oudere opname. Er staat hier uh, in, in de beschrijving dat het is opgenomen circa 1958 en 1982. Nou is dat heel bijzonder, want ik kan me toch niet voorstellen dat ze dit ene nummer, dat ze zoveel jaar nodig hebben gehad om <laughs> dit ene nummer op te nemen ik geloof er helemaal niks van nou ja, maar goed. dat, en, en daar komt bij het duurt maar drie minuten dus dat pleit ook al niet voor ze nee. maar goed wat uh, is hier aan de hand? Ik, geen benul, ik, ik, ik, vind het een, uh, ik vind het kamervragen waard maar we hebben hier wel een uh, toppe met Duke Ellington. Ik ga niet het hele orkest opnoemen. Maar uh, uh, dit is wel de bezetting met Johnny Hodges en Paul Consalves. En een van de beste uh, big band drummers die er zijn, Sam Woodyard. Jump for Joy. Have you seen it's groovy. I'm telling you, Green Pastures was just a technique of the movie. When you get up to heaven and old Saint Pete tell that boy, jump jive, joy. Step right in, give old Pete skin, jump jive. joy. <laughs> ¶¶ Bye.